Wat betekent dat? Ik bedoel, waarom laat u zich niet aandienen zoals dat hoort? Ik hou niet van dik doen. Mag ik me even voorstellen? Traveline Trot is de naam. Bent u professor Bobbles? Mijn naam is Bobbel. En professor? Nee. Uh, dat is te zeggen, wel, in zekere opzicht. Ik bedoel, tja. U Kijk, bent tenminste geen opschipper. Fijn. Daar houden we niet van. Sloof je niet uit, zeggen we bij ons aan. Ik ben dus aan het goede adres. U moet mij helpen met de moeilijkheid waar we mee zitten. We hebben een knap iemand nodig. Oeh. Heer Olly, kapitein Walrus vertrekt vanavond weer naar het eiland Trottel. Oeh. En hij heeft nog plaats voor twee passagiers.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 Ja, ja, ja. Ik heb alle meesterwerken van de wereldliteratuur. Het moet al raar lopen wanneer uw moeilijkheden niet ergens beschreven staan. Hier bijvoorbeeld, de Encyclopedie. Wanneer u iets over hoofdpijn wil weten, hoef ik de hamer op te slaan. Het gaat niet over hoofdpijn. Nee, het gaat over een verschrikkelijk monster Oop. dat het eiland trottel onveilig maakt. Hmm. De, de M, monsters.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 Uh, een heer heeft af en toe behoefte aan een schepje frisse lucht. Als men begrijpt wat ik bedoel. Wij trotten zijn eensgezind. Oh. Eendracht maakt macht. Ja, ja. En daardoor zijn wij verder dan andere volkeren. Nooit oh. ruzie, nooit oh. meningsverschillen. Zo. De meerderheid heeft altijd gelijk. Eén oh. is geen, zeggen wij altijd. Eendig. En daarom is het jammer dat ik alleen ben. Twee weten meer dan één. Vooral nu het over het vreselijke monster trottel erom gaat. Hé, hey, kijk eens aan. Dag professor, wilt u niet even binnenkomen? Ik heb een interessante gast met een wetenschappelijk vraagstuk. En, en twee weten meer dan één, zeg ik altijd maar. Pram, der is Spirlewitskowski, der goede dag. Haha, vreemd. Neem me niet kwalijk. Jullie lijken allemaal zo op elkaar. Maar over het monster kom ik hier niet verder.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 De thee met uw welnemen. Ha. Kapitein Volrus, u herken ik wel, maar dat komt door het uniform. Gans interessant. Verkruipeld persoonlijkheidservaren. Uh, Trouw. En professor, hoe staan de zaken? <lacht> uh, wat is er? In verstoring. Gans buitenordentelijk.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 De bemanning aan het einde van een reis wel eens tot razernij had gedreven, was hij altijd de eerste die verlof tot passagieren kreeg. Je merssebaaije en mi me met de mandoline, kijk je met de mondharmonikaatje! Kun je niet wat zachter zingen? Nee, hè? als ik het zachter doe, dan kom ik niet boven mijn banjo uit, hè? Wij oude trotte houden niet van die muziek.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 Wij zullen het aanvatten bij de sociaal-organische opulentie... die de trotteloppressie inherent. Komt toe, rustig mede. Uh, daar gaat het mij nou even niet om. Ik heb de zenuwen, want er is hier geen vrucht gehad. Uh, uh, uh. Aan dure woorden hebben we niets. Hier moeten daden worden gesteld. Het monster gaat woeden en de jonge vriend zit daar weerloos en verlaten op een raar eiland. Ach, misschien heb ik al te lang gewacht. Snel...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 De grond dreut trouwens ook al, als u begrijpt wat ik bedoel. B Kijk daar, joh! Help! Daar is de trotten, Topoes! Help! Ik ben gekomen om te te redden, Topoes! trotten, te trotten, te trotten, te trotten, te trotten, te trotten, te trotten, te trotten, te trotten, te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 niets gedaan. Zeg nu zelf, jonge vriend. Zwijg. Ja. Dit hier zijn ja. allegaar rechtskapen trotten. Ja. en ze verklaren allegaar dat je mine hebt aangevallen. Maar... De meerderheid heeft altijd gelijk en daarom het is het dit zo. Dat is waar. Ja. Nou, wij hebben het zelf gezien. We hebben het ja. zelf gezien. Nou, jullie zijn, zijn vreemdelingen. Overgehaalde landgarnalen hier lolletjes maken... terwijl mijn trottelnoten voor vanavond in ruim drie moeten zitten...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 Ik heb een akelig voorgevoel. Er gaat iets gebeuren. Uh. Iets ergs. Wat is dat voor onzin? Een akelig voorgevoel? Huh? Wat bedoel je eigenlijk? Er gaat iets ergs gebeuren. Wegwezen, wegwezen. Weg, weg, weg. weg, weg, weg, weg. <reparant noises> Het monster komt opnieuw. Huh? Wat heb ik nou aan mijn ketting hangen? Dat duikt allemaal maar de grond m in. Mijn monster komt. Ze, ze, ze voelen wanneer dat gebeuren gaat. De, de, de, de trotten.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 Hè? Wacht eens. Hm? Waarom heb je je niet verscholen zoals de uh, anderen? Dat is het juist. Hm? Hè? De anderen die voelen wanneer het monster zal komen. Hè? Maar ik oh. voel niks. Hè? Ik? Smore strot, Ik ben niet normaal. Nee. Ik heb wel heel erg geen voorgevoel. Zo, je bent een vreemdeling. Ja, je kunt dus niet begrijpen wat het is om niet te weten wat anderen denken. Nou...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 Ik weet niet wat goed en wat slecht is, en wat ik doen of later moet. Dat lijkt me onzin. Je hebt toch zelf wel hersens? Nou dan. Ja, je, je begrijpt het niet. Wat heb ik er om iets te denken wat anderen niet denken? Dan heb ik toch altijd ongelijk. Wat een ruïne is. Het is dit keer wel heel erg. Niet erg? Ah, we zijn er aan gewend. Ja.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 Maar ik wil hier wegwezen voor die uitgegroeide worm mijn goede schuit tot prak verwerkt. Kom aan boord als je mee wil, Bobbels. Maar mijn bagage, ik, ik bedoel de vliegmachine. De, de piloot, bedoel ik. Ik was van plan, mijn plicht, als u begrijpt wat ik bedoel. Tophoes, schiet op. Loop een beetje door. Albatros vertrekt. Ik ga niet mee. Ik wil proberen iets tegen dat ondeer te doen. Vroeger hebben we er heel wat onschadelijk gemaakt, weet u nog wel?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 En nou is onze handel kapot. Ja, ja, nee. Kijk eens even. Zover ga ik niet. Ik weet nog niet of het erg is, want ik ben maar alleen. Jij hebt geen menings, Smooris. We moeten op de anderen wachten voordat we nog grondendekel kunnen vormen. Rapport. Jongen, als dat de heer Onni niet is, bent u van de abendvoss gevallen? Nee, ik ben niet gevallen.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 Dat kan maar één ding betekenen. Iemand heeft het grote grotverbod overtreden. En op af! In meer hebben wij besloten hier bij, de, hier in de, bij de, ingang de ingang van de grote grot... op de terugkeer- terugkeer- van de vrijwilligers, In het verre Rommeldam hield ook professor Prolitskowski zich bezig... met de bestrijding van het monster Trotteldrom... Maar hij deed het op zijn eigen manier. Hierin werd hij gestoord door Traflijn Tot, die op de achtergrond een telefoongesprek met een zakenrelatie voerde. Wat? Wat zeg je? Alles vertrapt, Pro, en Ik Waar niet aanroepen meneer. U verstoort mijn gedachtenloop. Gedachtenloop? Ja. Ik hoor net dat het monster weer verschenen is. Het heeft de noten vertrapt zodat het schip leeg is weggevaren. En wat doe jij?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 Ha, ha! Noem je dat soms monsterbestrijding? Dit is niet gewoon. Ik wil zelfs verder gaan. Dit is raar! Wat? Gelijk heb je... ben ik? Is er iets? Is er iets? Je bent ziek. In bed liggen. Terwijl er zoveel te doen is Dat is niet gewoon Zeg nu zelf Hij is ziek Ik hoorde hem gorgelen Hij oh, heeft een coliek Kijk maar eens naar zijn gezicht Helemaal opgeblazen Ik wil weten dat het ergens bonst Het bonst? Er fluit trouwens ook iets Zou ik, ik ziek zijn? Het kan best Na alle ontberingen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 Daar is de meerderheid het eens. Maar je hoeft niet bang te zijn. Wij zullen je naar een goed ziekenhuis brengen... en met z'n allen brengen we je er wel weer bovenop. Dat is het voordeel om in een voorgeraakt land te zijn. Het is vreselijk om in een achterlijk land te zitten. Ja, hoe kan je iets weten wanneer je alleen bent? Noem ik dat wetenschap? Achterlijk noem ik het.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 Het monster heeft de indringer al lang opgegeten. Laten we dat tenminste op zijn overblijfselen wachten. Opgegeten is opgegeten, zonder overblijfsels. Opgegeten, opgegeten is, is opgegeten, opgegeten. opgegeten. mee eens. We gaan. De is daar. Wij hebben hier een zieke vreemdeling.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 Daar heb je hem! Dat is de witte harige vriendeling die Tom Poes heet. Waar Ik herken hem! Het monster heeft hem niet gegrepen, maar we zullen hem straffen. De goede dag! Perlewitskowski is der naam met een zet in der miet. Onzin. Jij bent bommel. Dat zie ik aan je jas. Jij bent gevlucht voor een hospitaalonderzoek en dat steugen de voorschriften. Ja, nee. Het is Tompoes, Wit en harig. Ik zie het wel. Hij is de grote grap binnengedrongen. Bommel. bommel. Tom Poes. Het is een aard gedachtenloop, is wetenschappelijk niet te volgen.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 ...enige vragen stellen om uw gedachten te peilen. Wat u? Eerstens, wat is volgens u goed en wat is slecht? Het is niet netjes om zo persoonlijk te worden. Hm? Het is slecht. Goed is wat de meerderheid denkt. Slecht. Slecht. Is wat de minderheid denkt. Huh? Maar als de meerderheid iets slecht vindt, is het slecht. Slecht. Zelfs als het goed is. Hier, ja, wat, wat hier is gebeurt is, is... Slecht. Wat jij doet, is slecht. De meerderheid heeft gesproken. Wij moeten jou hier niet. Ga in vrede. Smores heeft ons gastvrij een schuilplaats geboden, maar hier schieten we niet op.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 Nu naderen wij de diepere oorzaken van uw smart en van het monster. Weet u wat er gaat gebeuren? Huh? De trotten verzamelen zich en heer Bommel... Rust, was... u! Spar mij, heer Bommel! Maar... Ik doe hier wetenschappelijke arbeid en u stoort! Oh. Ga verder, Kleiner trotten, vertel mij eens rustig... Wat is volgens u eendrecht? Nou... Uh, uh... Ja.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 Ik versta deze indracht niet. Nee. Wat is dat trouwens voor? gebrul brul daar. Ik kan er gedachten dan op kans zien rechtlijnig vervolgen. Wat ik men, weg met het monster. Ik maakt mocht. 1, 2, 3, 4. Weg met het monster, in maakt mocht. Weg met het monster. Eindracht maakt mag. mag. Samen in... Kijk, kijk, dat is nou samen zijn. Hè? En dat maakt gelukkig. Maar ik, ja, ik sta er buiten. Dat maakt niet uit om zo beter, dan, dan kan men rustiger betrachten. Gans kolossaal. En duchtig groot verband.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 Het monster! Het is gebeurd! Het monster is weg! Weg met het monster bedoel ik! Weg met het monster! Eendracht met mijn vrouw! Der monster is niet weg! Hij is nog steeds daar! Stop uw geschrijf, kleiner trot! Niet weg? Nee!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 Eindigt is er grot gepraat De monster is niet verslaagd In de spelont ligt ja Gans niets Help De der monster is niet verslaagd Hij wil uit de grot Help Het, het monster is er komt Het breekt naar buiten We hadden het kunnen weten Alles vergaat Maar het monster trotteldroom Wandelt in eeuwigheid Zo is het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 Komt -ie. Daar komt-ie. Daar komt-ie. Daar komt-ie. Waarom wil je betrouwt -ie betrouwt -ie maar eigenlijk -ie. Omdat het niet komt. Ons voorgevoel heeft ons nog nooit bedrogen. Zo, daar ben ik uit. Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik ken nu het geheim van het monster. En als jullie... Daar heb je die vreemdeling weer. Ne de grote grot is verboden. Dat maar... weet je toch? Trotteldroom zal zich vreselijk vrezen. Stop! Stil nu eens even. Luister toch! Jij ja, bent de grote grot binnengegaan. Dat is maar, streng verboden. Maar, dat, dat brengt, brengt onmogelijk. Grijp hem! Wacht. Hij moet gestraft worden. Een voorgevoel. Een voorgevoel. Een voorgevoel. Een voorgevoel. Een voorgevoel. Een voorgevoel. Een voorgevoel. Het monster komt. Dat was te verwachten na deze belediging. Ik heb binnen eens een akelig voorgevoel. Huh? Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat bedoelt u? Een huh? trotteldrom komt. Ik voel het. Er zit onheil in de lucht. Doe jij het maar. Ik kan het niet. Gooi ja. de bom, Weg met het monster. Hey, Ollie. Ja.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 dat hoeft niet. Ik heb het geheim van Trotteldom ontdekt. Toen u bij de god bezig was, ben ik in een vluchtgat gekropen. Een oh, vlucht is niet nodig. Nee, Vertrouw maar, op nee. je vriend en beschermen. Ditmaal klopt het. Men moet het verfahren van zo'n verschijning ganz rustig vervolgen. Nu heb ik alle factoren. Een eindige studie zal ik der monster gewis analyseren kunnen. Opgepast, daar is der trotteldrom! Daar, daar, daar is het monster. Vlug, vlug, doe iets. Ik, ik, ik moet iets doen, bedoel ik. Ik, ik moet de bevolking redden. Ik sta pal. Waar is het palletje? Nee, niet doen! Geef hier, Ollie. Olly! Oh, te laat! 21 seconden, dan ontploft het wapen. Er is maar één ding dat ik doen kan. Ja, ja. Ik ben bij mijn terug! Nee. Dat doet Ik geef de bom terug! Oh, het monster is, is vlakbij! Doet poes! Een groot ontploffing. Ach, het verstoort mijn wetenschappelijke arbeid weer Ach, Ach, de donderwitter. Donders! Dat overgehaalde monster is door die bom als een grijzer opgeblazen. Deze gevolgtrekking was niet juist. Wat kapitein Walrus zag, was het zeewater dat door de bom omhoog geworpen was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 Um, Snerken met spek en roggebrood. Mm. Dat wil er altijd wel in. God. Je hebt het vlug geklaard met je bom, meneer. Ja, wil maar. Och, ik, ik eigenlijk niet. Eh, onderweg krijg ik een voorgevoel. En toen, eh, um. toen heb ik het verder moeten doen. Oh, het was een vreselijke verantwoordelijkheid. Ik heb, ik. Eenzaam trad ik met de tikkende bom het monster tegemoet. Mm -hmm. En, en daar stond de jonge vriend Hij had ontdekt dat er geen monster bestond En als hij die ellendige bom niet had weggegooid Zou ik met mijn reuze krachten de hele bevolking hebben uitgeroeid oh, Proost, Tom Poes, op je gezondheid nou, Geeft het dan niemand die een wetenschappelijke uit een andere uiteenanderzitting horen wil ah.